8 uur en Montseré met het NOS-journaal. Reddingswerkers maken de eerste schade op van de orkaan Velin in India. Het is daar inmiddels al een paar uur licht. De storm kwam gisteren aan land aan de Oostkust... en raast nu het binnenland in. Hij neemt inmiddels in kracht af. Meer dan een half miljoen mensen hebben de nacht in schuilplaatsen doorgebracht... zoals scholen en tempels. Het lijkt erop dat het aantal slachtoffers meevalt. Tot nu toe zijn er zeven doden gemeld, de meeste door vallende bomen. 18 vissers worden vermist aan de Oostkust. Velin is de zwaarste storm in 14 jaar in India. D66-leider Pechtold vindt het goed als het Centraal Planbureau het begrotingsakkoord doorrekent. ChristenUnie, D66 en SGP en D66 sloten vrijdagavond een akkoord over de begroting met de coalitie. Door de maatregelen uit het akkoord moeten er de komende jaren 50.000 banen extra bijkomen. De roep om doorrekening van het akkoord door het CPB... komt van de andere oppositiepartijen PVV, SP, CDA en GroenLinks. Ik snap best dat andere oppositiepartijen dat verwachten, zei Pechtold. Ik was zelf altijd een van de eersten die daarom schreeuwde. Woensdag praat de Tweede Kamer over de aangepaste begroting. Bij een ongeluk met een vrachtwagen in Peru zijn 51 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 14 kinderen... De truck stortte in een ravijn van 300 meter diep. Het ongeluk gebeurde in het Andersgebergte. Daar is weinig openbaar vervoer en daarom maken veel mensen gebruik van vrachtwagens om te reizen in het berggebied. Er gebeuren in Peru vaker ongelukken waarbij bussen of vrachtwagens van de weg raken. De afgelopen week zijn bij twee andere ongelukken 29 mensen omgekomen. De oorzaak van het ongeluk in het Andersgebergte is nog niet bekend. De aanpak van economische hervormingen moet veel ambitieuzer, vindt directeur Lagarde van het Internationaal Monetaire Fonds. Als dat niet gebeurt, gaat de wereldeconomie vijf jaren van tegenvallende groei tegemoet, zei ze bij de afsluiting van de IMF-jaarvergadering in Washington. Lagarde zei onder meer dat Europa de zwakke banken moet aanpakken, de 188 lidstaten van het IMF riepen de politieke partijen in de Verenigde Staten op... om snel een akkoord te sluiten over de begroting van 2014... om het vertrouwen in de economie niet te veel te schaden. Op de Amazone in Brazilië zijn 12 mensen verdronken... nadat hun boot was omgeslagen tijdens een processie. Het schip voer mee in een vloot van 50 schepen met ongeveer 50.000 mensen. Onduidelijk is hoeveel mensen op de omgeslagen boot zaten... 34 processiegangers zijn gered. De plaatselijke autoriteiten zeggen dat er waarschijnlijk veel te veel mensen aan boord waren. Het schip was nog maar drie jaar oud. Tientallen Marokkaanse jongeren hebben een symbolisch Zoom-protest gehouden voor het parlementsgebouw in Rabat. Ze protesteerden daarmee tegen de aanhouding een week geleden van drie tieners die een Zoom-foto op Facebook hadden gezet. De arrestatie heeft onder jonge Marokkanen veel protest uitgelokt... tegen wat ze noemen het toenemende conservatisme in de Marokkaanse samenleving. De opkomst van de tientallen jongeren viel tegen. 2000 mensen hadden online toegezegd dat ze zouden meedoen. Het proces tegen de twee tieners is uitgesteld tot volgende maand... omdat justitie eerst onderzoek wil doen naar hun achtergronden. Een gemeentegaanslid uit Amersfoort wordt al drie dagen vermist. Het is Ramon Smits-Alvarez die voor de PVDA in de raad zit. Hij is donderdag met onbekende bestemming van huis vertrokken, zegt de politie. Smits-Alvarez had een bankpas van de Amersfoortse PVDA-fractie. Van die rekening is 4000 euro gepind, maar het is niet zeker dat hij dat heeft gedaan. De 34-jarige Smits Alvarez, die van Galicische afkomst is... is kandidaat voor het lijsttrekkerschap in Amersfoort. Op de ochtend voor zijn verdwijning twitterde hij... dat hij de nieuwe lijsttrekker onvoorwaardelijk steunt wie het ook wordt... gevolgd door adeus, wat in het Galicisch vaarwel betekent. En dan het weer. Vandaag vooral in het westen een natte dag. Plaatselijk kan veel regen vallen. In de oostelijke helft van het land is het droger. Er is ook kans op wat zon. Het wordt vandaag 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu, tijdelijk bij Irish Opticians, Alle brillen van meeste ontwerpers als Mark Jacobs en Michael Kors. Met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. Irish Opticians.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 Terwijl, terwijl hier Peter met de plantenspuit aan het spuiten is en het buiten pijpenstelen regent, eh, sta ik hier in het eh, fietsenhok, het nogal winderige fietsenhok van eh, bezoekerscentrum Stadzicht aan het Nardermeer. Het regent verschrikkelijk hard en wij zijn op zoek, eh, Peter Komen van... Eh, Natuurmuseum Friesland en um, Jinse Noordijk van IJs uit Leiden, organisatie die alles weet van insecten en van spinnen, zijn wij op zoek naar ja. spinnen. Het dier dat... Je had hier iets, hè Jinse. Het dier dat eigenlijk toch wel iedereen het allermakkelijkst kan vinden. In huis, buitenshuis, huistuin en keuken. Waar had jij hem nou hier? Ja. Vlak, vlak bij het oplaadpunt voor zonne-energie hier in het fietshoek. Waar... Je zag iets moois, toch? Hier, niet. Ja, dit is een heel mooi hoekje. Je ziet dat de spinnen hier heel makkelijk een web kunnen bouwen... omdat ze he, zowel links als rechts een stukje muur hebben. Ondanks het feit dat het hier ook zo verschrikkelijk hard waait, in die, ook in dit hoekje. Ja, maar vergeleken met buiten is het hier nog uh, lekker rustig, zeg maar. Ja. Uh, het web gaat op en neer. En wat voor web is dit? Dit zijn uh, webben van een trechterspin. En dat komt eigenlijk uh, omdat... Uh, ja, die webben die lijken op een trechter. Er zit een klein tuutje achterin, dat noem je een retraite. Ja. En daar zit die spin rustig te wachten. En naar buiten gaat zo'n hele grote trechter van draden. En alles wat daarin terechtkomt, dat kan hij voelen met zijn poten. Heel gevoelige poten heeft hij. En dan schiet die spin naar buiten en verorbert zijn uh, prooi. Oh, hij komt naar buiten via die trechter? Ja, hij kan helpen. Oh, okay. ja. Het is niet dat door de trechter zijn prooi omlaag rollen? Nee, en nee. Zijn, uh... Op de plek waar die we hebben. En Peter Komen, waar, jij stond hier net met de plantenspuit. Ja. Waar had jij iets moois in het fietsenhok gevonden? Ik heb hier een uh, wielwebje gevonden van een sectorspin. En dat en kun je... het terwijl het je... keihard regent, <laughs> ga jij nog met je plantenspuit. Ja, ik, extra zal spuiten om na te doen alsof je wat mist en douw produceert. En waarom is dat dan? Nou, dan kun je dat web wat beter zien. En dan zie je dat daar een sectortje uit is. Ja. En zo'n taartpunt is uit het wielweb gemaakt. En vandaar loopt een draadje naar een kokonnetje in de hoek. En daar zit de spin in. En je kunt al net één pootje eruit ja. zien steken waarmee je in contact staat met dat web. Nou, prachtig. Van alles te vertellen over, te tellen over spinnen. Heel veel. Dat gaat u allemaal horen, deze uitzending. Want het is een bijzondere uitspinning. Ja, uitspinning. Nou, geniet er maar van. Ja, Goedemorgen bij deze uitspinding van Vroege Vogels. Spinnen in retreten, ik vind het nu al geweldig. En met je plantenspuit in de stromende regen staan. Dat kan ook alleen maar in Vroege Vogels. Nou, behalve dat wij hier vandaag speuren naar spinnen in een rond stadzicht... loeren we met een schuin oog ook naar de sloten en vaartjes in de verte. Het is nu nog een beetje lastig te zien, hoor, want die enorme regenbui hier... maar straks wordt het wat lichter en wat makkelijker. Want ook al is de kans heel erg klein, het zou zomaar kunnen dat we hier een uh, otter gaan zien zwemmen. Tot voor kort was het na de meer een soort onbereikbaar reservaat ingesloten... tussen allerlei grote en kleine asfaltwegen. Maar nu is de verbinding met de Ankerveense plassen eindelijk officieel geopend. Dat is een gebied waar de otter veel voorkomt. Dus ja, je weet het maar nooit. Als we er eentje spotten, dan onderbreken we direct de uitzending. Ik heb de columnist van vanochtend al wel gespot. Die is net binnenkomen wandelen en hij zwaait. Het is gewoon Schilling, verklap ik alvast. Wij zijn Menno Bentveld en Janine bringen Tot tien uur is dit... Vroege Vogels. Thank you. Wij begonnen onze uitzending met het derde deel, het Allegro non tanto uit de symfonie in één e groot van de Duitse componist Christian Cannabieg. Landschap Noord-Holland en de Radboud Universiteit Nijmegen zijn deze week een spannend experiment gestart. Hoe kun je veen laten groeien in plaats van het te laten verdrogen en verdwijnen? Naast het bezoekerscentrum van het Ilperveld lag tot voor kort een weiland waar koeien op graasden. Maar door de noodzakelijke verlaging van het grondwater vloog dat verdrogende veen letterlijk als CO2-lucht in. Inmiddels is dat weilandje omgebouwd tot een proefveld waar Eva van den Elzen, Niels Hogeweg en Bas van den Riet experimenteren met het laten groeien van veen. Rob Uiter is bij de proef gaan kijken. Werken op veenmos, dat doe je met sneeuwschoenen aan, Niels Hogeweg. Ja, uh, um, zeker helemaal in het begin, als het nog eigenlijk op het ruwe hu veen is, dan trap je er wel veel gaten in en dat vormt allemaal plasjes en dat heeft toch effect op de ontwikkeling van het veenmos. Dus we hebben sneeuwschoenen van internet gehaald, uh, tweedehands. En uh, daar lopen we nu op rond. Een soort uh, grote tennisracket. Ja, dat uh, werkt je. eigenlijk perfect. Ja. Dus dat is, uh, dat is hartstikke leuk. Ja, Bas van der Riet, jullie hebben hier een uh, aantal uh, proefvakken. Nummertjes tot 34 zo te zien. 34 in totaal, inderdaad. Vakken van, uh, nou wat is het, Een meter of twee bij drie. Met uh, prut daarin. Wat we hier gaan doen is, uh, we planten hier uh, verschillende soorten veenvormende planten uit. En uh, dat doen we onder andere met riet. En we doen dat met, uh, met veenmossen. En die veenmossen. die veenmossen zijn ook heel erg goed in staat om dat, uh, om dat veenpakket weer te laten aangroeien. Nou ja, evenwijs nu rietstekken aan de planten. Het ziet eruit als uh, wat, wat dorre stompjes, maar dit zijn nog... Uh... Daar zit ja, binnen... leven in. Daar zit nog uh, voldoende kiemkracht in om daar weer uh, riet uh, van te maken. Binnen een paar weken tijd uh, beginnen die alweer uit te lopen. Als je hier een bodemonster gaat, uh, gaat steken, dan heb je hier uh, nog verschillende meters met, uh, met veenmosveen. Duizenden jaren geleden is dat afgezet hier zo. Toen het in gebruik was als grasland, afgelopen voorjaar was het nog grasland... En daar hebben we de toplaag van, uh, van verwijderd, de grasmat is daarvan verwijderd. En dus een klein beetje van de bovenkant van de bodem. Daar proberen we dat, uh, dat veen opnieuw te laten groeien. Dus vroeger is het gevormd door veen en nu proberen we een nieuw veen te laten groeien. Dat is het probleem van veen tegenwoordig, het verdwijnt. Ja, die veenweidegebieden, dat, uh, zoals het, uh, de naam al zegt eigenlijk... die worden ontwaterd om er uh, grasland op te, op te hebben bijvoorbeeld. En uh, als het ontwaterd wordt, dus als die grondwaterspiegel laag wordt gehouden... Dan komt er zuurstof bij het veen en dan verteert het, dus dan verbrandt het gewoon tot CO2 naar de atmosfeer toe. En uh, ja, die veenweidepolders die dalen gemiddeld zo'n uh, centimeter per jaar ongeveer, op sommige plekken zelfs 2 centimeter. Met dit veengroeiproject willen we kijken of we een alternatief kunnen vinden, een duurzaam alternatief, voor het behoud van die veengebieden. Ja. daar hangt een heleboel mee samen. Daar zit natuur die kan daarvan profiteren als dat weer nat wordt gemaakt. Uh, je hebt een heleboel CO2-winst, want die veenafbraak die zorgt dus ook voor... Uh, ...emissie van koolstofdioxide naar de atmosfeer toe, dat is een broeikasgas. Jaarlijks uit de veenweidegebieden komt er iets van dezelfde hoeveelheid CO2 als, uh, als 2 miljoen auto's. Als je dat nat maakt, dan, uh, dan rem je die veenafbraak en heb je dus een heleboel klimaatwinst wat dat betreft. En het tweede punt is, de klimaatwinst is dubbel. Want ook met veengroei, die veenvormende planten, dat veenmos en dat riet... ...die vangen weer een heleboel CO2 uit de atmosfeer en die slaan dat op in de bodem. Dus als je dan uh, veenvorming krijgt, krijg je ook nog eens een keer... Uh, koolstof vastlegging, Dat betekent dubbele klimaatwinst in veenweidegebieden. Maar Basti, die, die veenweidegebieden worden natuurlijk niet voor niks uh, zo uh, droog gemaakt. Uh, die, die boeren die moeten erop kunnen werken. De, de koeien moeten erop kunnen lopen. Jullie kunnen daar nou wel weer een, een groeiend veen van willen maken. Maar waar moeten die boeren dan heen? Als je een duurzaam alternatief kunt ontwikkelen uh, voor die veenweidegebieden. Het probleem van die, van die veengebieden is dat ze nu maar blijven dalen. Iedere keer wordt het waterpeil... Uh, lager gezet en op dit soort plekken in een onderbemaling uh, zie je al dat het eigenlijk onhoudbaar is om dat pijl te blijven verlagen omdat het verschil steeds groter wordt met het, uh, met het buitenwater op een gegeven moment gaan die, gaan die dijkjes, die, die randen van dat soeport gaan dan scheuren. Dus je dat... zegt, op de lange termijn is het sowieso niet haalbaar om, om hier landbouw te blijven? Op dit, op, op dit soort plekken is dat inderdaad niet haalbaar. Dus dan uh, is het goed om, te, om na te denken over duurzame alternatieven. Dat je die veenafbraak, dat je die kan stoppen. En uh, we weten uit Duitsland bijvoorbeeld voorbeelden... waar ze uh, dalende veengebieden... want daar heb je ook in het noorden van Duitsland heb je, heb je nog uitgestrekte veengebieden... die in landbouwkunde gebruikt zijn. Maar daar zijn sinds uh, 2011 zijn daar, uh, proeven aan de gang hoe je veemols kunt verbouwen als alternatief voor je melkproductie, zeg maar. Ze krijgen een alternatief. Veemols als gewas? Als gewas, ja. Dus dan, uh, dan ga je veemos, zoals wij dat hier proberen, veemos kweken ten behoeve van natuur. Kweken ze daar zo veemols ten behoeve van de horticultuur. Dus uh, dat is productie voor de bloemisterij. Dus dan wordt het dus als een substraat gebruikt voor als potgrond of als, uh, als uh, materiaal waar je orchideeën op kweekt. En dat gaat dan ook echt om, om serieuze hoeveelheden. Daar, daar kan een boer inderdaad zijn geld mee verdienen. Uh, dat zijn uh, nu proeven die lopen, ook om te kijken hoe haalbaar dat is. Maar daar wordt serieus inderdaad geld mee verdiend uh, met die productie. En uh, dat is natuurlijk wel een heel aantrekkelijk alternatief uh, voor de landbouw want je hebt. En die winsten uh, als, uh, als klimaatwinst. En uh, je kunt ook iets doen voor natuur. En je hebt een duurzaam landgebruik. Plus dat je er ook nog eens een keer je boter mee zou kunnen verdienen. Jullie zijn niet alleen uh, rietstengeltjes uh, aan het uh, poten, maar je hebt hier ook een bekertje met, met hele kleine groene ertjes. Wat is het? Het zijn uh, veemosparels. Ze komen uit Engeland. Daar noemen ze ze biedemos. Dat zijn een beetje kauwgomballetjes. beetje uh, kauwgomballetjes. Uh, ja, rubberachtig. Ja, er zit een soort, uh, soort gel zit er omheen. En in die gel zitten hele kleine jonge zitten, zitten daarin verpakt. In dit piepkleine balletje van een paar millimeter doorsnee, daar zit een plantje in? Daar zitten een heleboel plantjes in zelfs. Als je heel goed kijkt, dan zie je daar van die hele kleine groene draadjes in lopen. En ieder draadje zou eruit kunnen groeien tot een veemolsplant. Dat is eigenlijk een stekje, zeg maar. Uh, nou, dit, noemen we, dit zijn jonge plantjes. Dit zijn uh, jonkies. En uh, de stekken, dat zijn eigenlijk de, de andere methoden die we proberen. Want we gaan kijken hoe je die veemolsgroei het beste op gang krijgt. Dit zijn de veemolsparels. En daar in dat andere vak hebben we uh, veemolstoppen liggen. Die hebben we uit het veld verzameld. Dus we hebben die plukken mos, uh, zeg die maar. Die plukken mos, die hebben ja. we verhakseld. En ook die kleine gehaktstukjes kunnen ook weer uitgroeien tot vemosplanten. Wat nou het voordeel zou kunnen zijn van die zeelparels is dat die het jonge plantje ook tegen uitdroging beschermen. Heb je al enig idee hoeveel dat veen per jaar kan groeien... Ja, dan moet je denken aan een ordegrootte van twee of drie centimeter soms wel. Uh, ja. En ook ja. in het veld weten we van plekken waar uh, um, bijvoorbeeld bos is weggehaald. Op sommige plekken hier in het veld hebben we bos weggehaald. En daar uh, krijg je die veemolsen, die beginnen in één keer heel hard te groeien. En dan heb je echt bruiken van veemols binnen een aantal jaren. Die, uh, en die kunnen we dan dus op die plekken ook oogsten. Want dat zijn soortenarme plekken, daar groeien geen andere kruiden tussendoor. En dat veemols dat pluk je weg en dat groeit op diezelfde plek groeit het ook weer gewoon aan. En uh, dat veemols verhakselen en brengen we dus hier op de akkers aan. Die dubbele klimaatwinst die, die zou je ook heel goed kunnen verzilveren. We weten uit voorbeelden uit, uit Engeland en uit Duitsland... waarbij particulieren en bedrijven hun CO2 zouden kunnen compenseren. Dan kopen ze carbon credits. Dat, dat zou dan bijvoorbeeld zoiets zijn dat als ik een, een vliegreis wil compenseren... dat ik geen certificaten koop waarmee bomen in de tropen worden geplant... maar dat in plaats daarvan... Veen in Nederland wordt hersteld. Wordt hersteld en wordt behouden, want je voorkomt ook die CO2-uitstoot. Wat erg leuk is om te melden is dat bijvoorbeeld de McDonald's van Duitsland. die investeert in carbon credits in bepaalde vernattingsprojecten. en daar kan je dus heel specifiek in je eigen regio. kan je eh, CO2-footprint compenseren. Nou, het zou ook heel mooi zijn als de KLM dat hier in Nederland kan doen, bijvoorbeeld in het Eelperveld. Over KLM gesproken. Ja. Meestal vind je dat irritant als verslaggever als er dan een vliegtuig overkomt. Maar in dit geval is het wel functioneel. U was op er blij mee. Ja, nu was hij er blij mee. De proef omhoog met het veen van Landschap Noord-Holland en de Radboud Universiteit gaat vier jaar duren. Kijk voor meer informatie op onze website. worden Marcia, oftewel de Mars uit de Serenade Opens 8 van Beethoven. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Maar het is oktober, dus veel paddenstoelenmeldingen op de Venolijn. Tegelijkertijd doen de libellen het nog heel goed. Zo vliegen er nog flink wat heidelibellen rond... als de bruinrode heidlibel, de steenrode en de bloedrode. En het is weer kruisbekken tijd. Die horen we hier. In ons land is een heuse invasie aan de gang... Nou, dit is niet echt een invasie, Wij, we hebben er hier maar één. Tot nu toe zijn er al zo'n 17.000 exemplaren geteld. De kruisbekken komen met name uit Rusland en Scandinavië. Meer eerstelingen op de Venolijn 035 035-6711-338. Een kleine samenvatting van de meldingen die deze week binnenkwamen. Karin Vader uit de Delft. Afgelopen zondag liepen we in de Kennemerduinen. Daar zagen we tientallen exemplaren van de Parnassia in bloei staan... Net de assenkaart kokangen. Met wat mist in de morgen... ...vond ik opvallend veel tijgerspinnen... ...met kokons. Leuk om op te letten, net zoals je nu nog... ...de laatste heidelibellen kunt zien... ...hangen, smorgens vroeg... ...bedouwd, prachtig. Anja Hartog uit Zwaag. Ieder jaar komen de spreeuwen... ...rond dezelfde tijd bij ons in de boom uitrusten... ...voor ze verder trekken. Dit jaar was dat op 10 oktober... ...precies een maand later dan vorig verleden jaar. Fraterwiri, dat is in de beeld. In het bos van landgoed Oostbroek zijn veel paddenstoelen te zien. Onder andere oranje bekenswammen, kale inkswammen, zadelswammen, boterkolibia, wieltjes en stinksparasolzwammen. Marjolein Boekhoven, de dieren. Deze week zag ik een hele rij acacia-bomen op de slaan. De eerste die allemaal tegelijk geel blad hebben. Prachtig als de zon er ook nog op schijnt. Frans in Deurna. ik zag van de week in mijn tuin de eerste Kramsvogels op het paadje zitten. Geweldig. Helma nou, Schaapnok uit Hilvarenbeek. Uh, ik heb in de bossen tussen Hilvarenbeek en Tilburg, in de Ananinasrust... op een uh, afgezaagde dode beuk een hele grote partij. Kammetjes, stekelzwam gevonden. Henny Boersma uit Kromenie. Deze week zag ik in de weilanden bij Heemskerk drie paar zwarte ibizen. Vanaf het fietspad waren ze heel goed te zien. Bertus van de Kolk van de IVN-tuin in Reden. Hier bloeien nu de blauwe ceders. Cedrus Libani, Atlantica, Glauca. Met wolken geel stuifmeel. Echte laatstelingen. Want bijna alle bomen bloeien in het voorjaar of aan het begin van de zomer. Ik steek er toch altijd weer wat van op, van die fenolijn. Blijf bellen, 035 6711 338. Nou, onze twee spinnenkenners, gewapend met plantenspuit. Peter Komen van het Natuurmuseum Friesland en Jinsen Noordijk van IJs Nederland. Uh, die lopen al een tijdje buiten. Uh, niet echt aan te raden met dit weer, maar gelukkig zijn we niet van suiker. En Menno al helemaal niet. Uh, wat voor spin hebben jullie al gespot, uh, Menno? Nou, ja, we lopen eigenlijk niet buiten, hoor, want het is echt. echt... Je liep net wel naar buiten. Ja, we liepen naar buiten, maar nu zijn we weer snel naar binnen gegaan rent want het is echt het is echt barboos nee ja. we zijn uh, nu in het op de zolder van het botenhuis hier bij stadzicht en jins oh ja jins wijst mij aan die haalt mij naar peter toe want peter heeft hier iets te pakken met zijn plantenspuit weer peter, uh, peter komen van het Natuurhistorisch museum het Natuurmuseum uit friesland ja uh, wat heb je hier dit is een uh, mooie wielweb uh, waarschijnlijk van een bruggenspin uh, we hebben ze vanochtend heel vroeg hier zien zitten. En dan zijn ze opeens verdwenen. Dat is het normaal voor die beesten. Ze maken een wielvormig web. Uh, daarvan... Dit is eigenlijk het meest klassieke web dat men uh, kent, hè? Ja, het klassieke web dat kinderen op de kleuterschool... altijd na moeten maken van cocktailprikkers en kastanjes. <laughs> ja. Maar er zijn veel meer soorten webben... Toen ik me een beetje uh, voorbereidde op dit gesprek met jullie. Want wij, wij, wij doen dit omdat vandaag de grote vroege vogels uh, tuin- en telling begint. Daarover zodra ik meer. Maar toen kwam ik erachter, er zijn heel, heel veel soorten webben. Ja, ontzettend veel. Je kan een aantal hoofdtypes onderscheiden. Dat wielvormige web. Je hebt matvormige webjes. Soms hangt je spin eronder. Dan noemen we het een hangmatweb. Soms loopt de spin eroverheen. Hadden we hadden net een voorbeeld van de trechterweb. Ja, we hoorden net Jinsen met de trechterweb. Jinsen, ja, wat, wat, uh, wat zit hier? Jinsen van IJs uit Leiden. Wat, wat zit hier voor een heel klein dingetje? Uh, ja, die maakt ook een wielweb. Maar dat is, uh, die hadden we net ook al heel even genoemd, denk ik. Dat is de, de venstersector spin. En dan zit er uit dat, uit dat web zit Een taartpunt zit eruit. Uh, dus daar ontbreken de, de draden. En dat is eigenlijk... Uh, ja, dat, dat, Die spin die maakt zijn web heel vaak tegen muren aan... of tegen rotsen of tegen boomstammen. En heeft een manier nodig om, van de, uh, om makkelijk van de ene naar de andere kant te gaan. En om een uh, draad te maken van zijn uh, schuilplaats naar het midden van het web. En hier onder die balk zie je dat eigenlijk nog veel beter. Hier zie je, uh, uh, hier zie je die punt uit het web... En daar komt wel een flinke draad. En die gaat oh, ja. hier naar boven onder die balk. En daar zit die spin. Ja, uh, zit even hier, even Jensen, wachten. heel kort. Waarom? Want we moeten naar het nieuws. Waarom haalt hij dat stuk eruit? Uh, er, er is een hap uit dat web. Ja, Nou, hij maakt een heel plat web. Ja. En uh, kruisspinnen die maken dat in de struiken. En die kunnen in die struik hun schuilplaats maken. Maar omdat hij zo'n plat web vaak tegen een muur heeft... kan hij niet uh, naar een zijkant toe... Dus hij hangt eigenlijk boven dat web en hij gebruikt die punt om die, die voeldraad die hij heeft naar zijn schuilplaats toe, om die te maken. En dan kan hij heel snel uh, zijn web in om het prooi te pakken. Oké, okay. nou, zo direct nog meer over spinnen? We gaan eerst even naar het nieuws met Raymond Seré. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. Het aantal slachtoffers van de orkaan Velin in India lijkt mee te vallen. Tot nu toe zijn zeven doden geteld en er worden achttien mensen vermist. Velen is inmiddels in kracht afgenomen en reddingswerkers zijn aan de Indiaanse Oostkust nu de schade aan het opnemen. De Amerikaanse minister Kerry en de Afghaanse president Karzai hebben een voorlopig akkoord bereikt over het verblijf van Amerikaanse troepen in Afghanistan na 2014. Na twee dagen van overleg is afgesproken dat de Amerikaanse militairen immuniteit hebben, ze vallen niet onder het Afghaanse rechtssysteem. Twee Duitse ministers zijn vorige week zondag in Kunduz aan een aanslag ontsnapt, schrijft het weekblad De Spiegel. De ministers de Magère van Defensie en Westerwelle van Buitenlandse Zaken waren in Kunduz voor de overdracht van het Duitse kamp aan Afghanistan. Vlak voor die ceremonie werden buiten het kamp een Taliban-strijdersgroep ontdekt, die raketinstallaties gereed maakte. Toen de Taliban merkte dat ze waren ontdekt, gingen ze op de vlucht.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 De, de spinnenmannen zijn nog even buiten uh, aan het zoeken naar spinnen. Zodat ik het horen wat ze gevonden hebben. Uh, maar het is nu drie over half negen en uh, dan is het vaste prik. De columnist uh, schuift aan. Vanmorgen doet hij dat gelukkig letterlijk. Want uh, hij, hij, het is een hij. Hier is hij. Het is. Het is. Govert Schilling. Govert Schilling, goeiemorgen. Goeiemorgen Janine. Uh, voor, nou, voor, de, voor de enige persoon die het nog niet weet... misschien wetenschapsjournalist... sterren als specialisme. En dan niet Geer en Goor en Brit en Imker... maar gewoon de, de, de, ja. de, de, echte, de echte sterren. En uh, over sterren gesproken... komende dinsdagochtend is er iets moois te zien, toch? Moeten we ons hoofd in de nek leggen? Er is uh, dinsdagochtend iets heel leuks te zien. Dan moet het wel mooi weer zijn, hoor. Wel beter dan mm. dit. Dus ik hoop dat jullie de weermannen nog even niet, streng uh, willen toespreken. Niet bevolkt, ja. En, en je moet een vroege vogel zijn. Je moet vroeg op, vroeg? maar uh, zes uur. Ja. Uh, als je dinsdagochtend bij helder hemel om zes uur buiten staat... en je kijkt naar het oosten, dus de richting waar de zon, waar aan de zon... een tijdje gaat, uh, ja, op gaat komen... Opkomt. dan zie je daar vrij hoog boven de horizon twee hele heldere sterren dicht bij elkaar staan. Nou, dat valt altijd op. Dat heet een samenstand. Het bijzondere is, ze doen dat niet altijd. Want één van die sterren is een planeet. Dat is de planeet Mars. Ja. Heel duidelijk te zien dat hij een oranje-rode kleur heeft. En die beweegt dinsdagochtend op kleine afstand langs een ster. En dat is de ster Regulus in de sterbeeld Leo. En die is heel duidelijk blauwachtig van kleur. Maar dat, en, je ziet dat, kleur, dat zie je echt. Ja, en zeker als ze dicht bij elkaar staan, dan valt dat meer op. En dan is heel duidelijk, kun je, uh, makkelijk op letten, dat kleurverschil goed te zien. Mars is, uh, uh, staat linksboven, Regulus rechts. Echt zonder, maar ze staan dus echt dicht bij elkaar in de hemel. En als je nou uh, maandagochtend kijkt of woensdagochtend... dan zie je dat die afstand alweer wat groter is. Dus ja. hij schuift er echt langs. Dinsdag de kleinste afstand. En wat ik altijd zo leuk vind bij dat soort samenstanden... is, je kijkt naar zo'n planeet Mars... die staat op enkele tientallen miljoenen kilometers afstand. Klein stukje in het heelal. Mm -hmm. En dan zo'n ster, die er ongeveer even helder uitziet... die staat op tientallen lichtjaren afstand. Dus dat is vele, vele biljoenen kilometers okay. uh, hier vandaan. Ja. Dinsdag, en wij zien ze toevallig vrijwel exact dinsdag, in dezelfde richting. Dinsdagochtend zes uur. Dinsdagochtend dinsdag zes, zes uur. Aan de ja. In het oosten. Je kolom gaat niet over sterren. Nee, ik uh, dacht ik ga het eens hebben over uh, mijn natuurbeleving. Ga je gang. De cultuurbarbaar. Je hebt uh, twee soorten vakanties. Ja, afgezien natuurlijk van de luie strandvakantie, maar die doet even niet mee. Nummer één is de cultuurvakantie. Stedentrips, musea, archeologische opgravingen, dat soort dingen. Nummer twee is de natuurvakantie. De paden op, de bergen in, bossen, watervallen, vergezichten... of, nog beter, vulkanen, gletsjers en woestijnen. Nou weet ik weinig van de levende natuur... maar doe mij toch maar vakantie nummer twee. Afgelopen zomer was ik in Californië... en San Francisco is een leuke stad... maar ik ben duizend keer liever in Dead Valley dan op de Fisherman's Wharf. En er is geen museum ter wereld dat kan tippen... aan de verstilde pracht van Yosemite National Park of Mono Lake... En ik ben niet de enige die er zo over denkt. Misschien herkent u het wel bij uzelf dat u natuur verkiest boven cultuur. Ja, dat zeg je natuurlijk nooit hardop. Voordat je het weet word je voor cultuurbarbaar uitgemaakt. Maar ik schaam me er niet meer voor, want ik weet namelijk waar het door komt. Het vervelende van cultuur is dat er altijd wat van de toeschouwer verwacht wordt. Belangstelling, begrip, waardering... Bovendien is de boodschap vaak selectief. Een Native American Indian die stelt zich naar een toerist heel anders op dan naar zijn stamgenoten. Musea die tonen zorgvuldig samengestelde exposities. Iedereen doet zijn best om mij te behagen in de hoop daar uiteindelijk wat voor terug te krijgen. Maar de natuur die doet zich nooit mooier voor dan die is. Die toont zich in al haar facetten van spectaculaire rotsformaties... tot eindeloze zandvlaktes. Er wordt niets op de voorgrond geplaatst en niets op de achtergrond gehouden. En de natuur is bovendien simpel. Er zijn geen verborgen boodschappen, geen diepere bedoelingen. En wat misschien wel het allerbelangrijkste is... de natuur is onbaatzuchtig. Ze hoeft niks van mij. Het maakt een waterval niet uit of er iemand komt kijken... En de ruige kustlijn van de stille oceaan die is niet ontworpen om de mens te behagen. De natuur is er gewoon. Misschien is dat wel de reden dat er ook geen lelijke natuur bestaat. Kaal, saai, troosteloos, dat kan allemaal. Maar lelijk, nee. Natuur is veel te autonoom voor ons esthetisch oordeel. Maar toch zijn er ook wel wat kanttekeningen te maken. En op het gevaar af de luisteraars van vroege vogels voor het hoofd te stoten... die hebben vooral betrekking op de levende natuur. Naaldbomen ontnemen mij bijvoorbeeld het uitzicht op de bergen. Vogels scheiden de rotsen aan de kust vol met stinkende poep. Muggen en mieren die hadden natuurlijk helemaal nooit uitgevonden mogen worden. Nou, bij gebrek aan betaalbare vakantietripjes naar de Maan of naar Mars... staat de Atacama-woestijn in het noorden van Chili bij mij dan ook met stip op nummer 1... Te droog en te hoog voor vrijwel elke vorm van leven. En een fenomenale sterrenhemel bovendien. Hoog tijd om daar weer eens heen te gaan. En nee, u mag niet mee om mijn koffer te dragen. Geen betere manier om van de overweldigende pracht van onze planeet te genieten dan helemaal in je uppie. Gezellig koffie drinken en bijkletsen... dat doen we wel weer een keertje in het een of andere museum. Componist Frans Dancy hoorden hoorde we het Allegretto uit het sixet voor blazers. Um, en het was een uitvoering door het Michael Thompson Blaasquintet. Onlangs werd bij vogelrevalidatiecentrum Zundert... een wel heel bijzondere vogel binnengebracht. Een jonge zeearend met vergiftigingsverschijnselen. De zeearend is afkomstig uit de Biesbos en was er slecht aan toe. Na jaren van afwezigheid broedden nu op vier plekken in Nederland weer zeearenden. Vergiftiging was ooit een van de oorzaken waardoor de zeearend verdween uit ons land. Gaat deze jonge zeearend het redden? Henny Radstaak is op ziekenbezoek. Samen met beheerder Divi Nieboer van het Vogelrevalidatiecentrum. In dit hokje zit hij. Ja, hier hebben we hem ingezet al meteen toen hij binnenkwam. Het is een, uh, een hok dat aan alle kanten eigenlijk dicht is... zodat hij vrij donker zit, zodat hij vrij rustig blijft. Even een keertje. Hij zit nu op zijn boomstam in de hoek hier om het hoekje. En dat is eigenlijk sinds gisteren dat hij daarop zit. En dat is al een goede ontwikkeling, want hij probeert dus hoog te zitten. Dus hij voelt zich echt goed, want hij wil... Uh, bovenop zitten om uh, goed overzicht te hebben. Ja, dus het gaat wel wat beter met hem. Ja, ja het, echt, uh, het gaat een stuk beter dan toen hij binnenkwam. Het is ook wel knap dat hij dus bovenop weet te zitten... terwijl hij van die sneeuwschoenen aan heeft eigenlijk. Want hij heeft dus van die grote spalken onder zijn voeten zitten. En daarmee weet hij dus nou op een boomstam bovenop te zitten. Zulke grote spalken heeft hij om zijn tenen uh, recht te spalken. Want hij hield ze dus helemaal verkrampt. Dus hij stond echt een beetje op zijn vuisten. En daardoor kreeg hij van die wondjes op zijn knokkels. En nu hebben we hem dus echt zo gespalkt. De dierenarts heeft hem zo gespalkt. Zodat hij weer met uitgestrekte tenen zit. En die verstijving van die poten, van, van die klauwen... dat is echt een teken van gif ja. in zijn lijf. Ja, ja, we krijgen wel vaker roofvogels binnen. En als ze dan vergiftigd zijn, dan zijn ze eigenlijk prima in conditie... Dat voelen we aan het borstbeen, over het algemeen. Dus ze zijn helemaal niet mager. Maar ze hebben wel die verkrampte poten. En ze kunnen daar dus niks mee. Een normale die zal meteen proberen je te pakken met die poten. Maar een vergiftigde roofvogel die kan dat niet. Want die poten zijn helemaal zoals een vuist, echt verkrampt. En dat was dus bij deze vogel ook zo. Annie, oh, jij bent de dierenverzorgster. Wat heb je allemaal bij je? De grote handschoenen natuurlijk. Ja, de handschoenen zijn wel nodig om zo meteen de in bedwang te kunnen nou, houden. zit -ie. En we hebben hier ook uh, wat uh, materialen bij om uh, eventueel een spalk te kunnen verwijderen. En dat gaat nu gebeuren? Ja. Wat een joekel is het. Is het is een jong van dit jaar? Ja, het is een jong van dit jaar, ja. Mannetje, vrouwtje? We denken een mannetje, maar zeker weten <laughs> weten we dat, doen we dat niet. Oké, okay. okay. is dat moeilijk te zien? Ja, ja, dat is moeilijk te zien. Hoe ga je dit nou doen? Er zit nog een deur met gaas voor. Die kunnen we zo openmaken. Best spannend dit. Annie gaat nu naar binnen... Hij Heeft die grote handschoen aan? Ja, het is best wel uh, omdat hij dus weer zo monter is, is het steeds een grotere kluif geworden om hem te vangen. Ze heeft hem en ik ga hem nou even helpen om de vleugels goed te krijgen. Okay. Hoor eens even. Nou ja, slaapt met zijn vleugels. Zijn snavel gaat open. Oh, die grote vleugels zegt er liggen bijna een meter al, uh, allebei. Hij ligt nu op zijn rug. Wat stevig vastgehouden. Ik ben nou de spalk aan het losknippen. Uh, Jullie zullen niet vaak uh, zo'n zeearend hier krijgen, wel? nee, het dus Nee, voor het eerst dat we weer een wilde zeearend hebben... in de 33 jaar dat het uh, centrum bestaat. Dus dat is echt heel bijzonder. Het is echt uh, een joekel al, hè, voor die, die paar maanden dat hij oud is... Ja. Hij is erg groot, ja zeker. En sterk. En sterk ja. Ja, moet je, je hem hier nu veel kracht zetten om hem in ja, bedwang te houden? Ik moet, wel, ik moet hem wel echt geklemd houden. Want als hij ook het, het gevoel krijgt dat hij weg kan, dan zal hij dat ook sneller doen. Kijk eens even. Oh, Scherpe nagels om die mm. tenen. Ongelooflijk. Ik ga weer even achter het gaas staan. Ja, nu komt er weer een spannend moment, want dan moet hij weer losgelaten worden natuurlijk. Hij is een tenige spijf. Het lijkt, lijkt er goed, ziet er goed uit. En hij voelt zich zo toch ook wel goed. Ja, is dit, dit is... Uh, ja. Wat betekent dit geluid? Het lijkt een soort waarschuwing. Een beetje. Een alarmroepje. Ja. ja. Maar dat geluid, dat, ja, dat maakte die uh, eerste dagen niet toen hij hier was. Toen, hey, pa, uh, pas sinds deze week. Uh, opeens, wanneer was het? Dinsdag geloof ik. Toen we hem vast hadden om te voeren, want we hebben hem dus uh, handmatig gevoerd tot, uh, tot vandaag. Uh, uh, toen opeens had ik hem vast, en toen begon hij opeens dat geluid te maken. Dat was echt zo van: oh ja, het is een, het is een echte. <lacht> en het gaat goed met hem. Ja, het gaat echt heel goed ja. met hem. Ja, dus nu is dus even afwachten hoe hij uh, verder zijn, uh, zijn poot gaat uh, gebruiken. Want hij, hij hield hem nu in ieder geval gespreid. Maar hij moet hem natuurlijk ook goed kunnen klauwen weer om, iets, om zijn prooi te pakken. Als het goed gaat, dan kan hij in uh, een grotere kooi als hij daar goed. Ge gevlogen heeft, goed zijn eten zelf verorberd heeft, dan kan hij los, hopelijk. Zo snel mogelijk. Vleugels zagen er goed uit. Ja, ja. Ik geloof niet dat dat zijn probleem is. Een behoorlijke spanwijdte. Hij zit nogal of... aan de twee meter bij elkaar. Ja, het is een flinkert. En, uh, en, en de kracht die erin zit. Is er nou wat bekend over hoe hij dat gif binnen heeft gekregen? En wat voor nee. dat was? Nee, in principe is daar eigenlijk uh, niks uit de, tot nu toe uit de resultaten gekomen. We, we wachten nog op een uh, uitslag van mestonderzoek. Bloedonderzoek is, uh, zijn de resultaten van binnen en daar uh, is eigenlijk niet uit gebleken wat er precies in zijn uh, gestel gekomen is. De dierenarts uh, heeft eigenlijk wel uh, gezegd dat het wel gif moet zijn voor de, voor de verschijnselen die hij had. Uh, die verkrampte poten en wel de goede conditie. Hè? Maar, maar ja, wat het precies is geweest, dat weten we niet. Nou, het ziet er wel goed uit. Ik hoop echt dat we hem volgende week kunnen loslaten. Dat zou echt geweldig zijn. Bij wij des oiseaux was dit van de Duitse componist... en leerling van Frederik Chopin, Adolf Gutmann. Welkom in tuinreservaten.nl. Ja, we hebben het over spinnen. We hadden het net al over spinnen. We gaan erover doorpraten. De muurkaardenspin, de tuinwolfspin... of de bekende kruisspin. In Nederland komen zo'n 700 spinnensoorten voor, maar... Welke in de tuin. Vroege vogels. Organiseert voor het eerst de nationale Huis- en Tuinspinnentelling. Een week lang mag iedereen op zoek naar. Alle achtpotigen van Nederland. En nu maken we een klein beginnetje hier bij Stadzicht. We zijn net al even met Peter Komen van het Natuurmuseum Friesland. en Jintse Noordijk van IJs Nederland. in het boothuis geweest. In de fietsenkelder, de fietsenschuur. Goedemorgen nogmaals, heren. Goedemorgen. Uh, we hebben jullie net alleen gelaten daar in het boothuis. <lacht> uh, <lacht> uh, nog, <lacht> <lacht> nog iets bijzonders gevonden. Uh, nou, komt al we zagen al die vectorspin. Ja. over je, Jintse? Sector. Sector. Sector. Sector. Sector. Ja, we hebben nog een. Uh, uh, uh, een kaartenspin gevonden. Tenminste het web ervan. Als je ja. het bij zelf wil zien, moet je het altijd even een beetje helpen. Bijvoorbeeld een stemvork tegen het web te houden. En dan kan je dus een geluid maken... wat een beetje een insect nadoet. En dan komt die soms op af. Dat Kijk. is echt fantastisch. Ik ben met Peter op pad geweest deze week voor ja. volgens tv. Komende dinsdag is dat te zien. En het grappige is dat als je dat doet met die stemvork... dat die spin ook echt bijt in dat ding... alsof ja. het een ja. insect ja. is. Ja, echt een is hoe dom echt truc, kun je zijn? Ja. Ja. maar Waarom is dat precies... Die, die stem hoorde ik. Of, ja, nou, ja, je, nee. doet, je doet daarmee een insect na. en die, die spin die voelt al die trillingen in dat web. dan schiet hij tevoorschijn uit zijn rolletje. waar hij in verstopt zit. en dan begint hij erin te bijten. En hij denkt niet van het is een groot glimmend metalen ding. wacht nee. eens even, dat lijkt helemaal niet te bevliegen Nee, blijkbaar niet. Nee, het gaat ja. ook niet om, het, om precies het, het, dit geluid. maar om de trillingen. He, dan hadden die de, de ja. trillingen, ja. En hij ziet nauwelijks wat. Dus hij is echt, hij is echt een gevoelsdier die op die trillingen afgaat. Ja. Dat werkt heel goed. En nou zei je net kaardenweb. Ja. en waar komt dat kaarde vandaan? Omdat ze een soort van wol maken. die ze uit een zeefplant. Laat je vlakbij een spintepels kammen met een kammetje op het achtereind van hun poten. Dus de wolkaarden. Vroeger werd dat gedaan om alle vezels mooi in een, in een lijn te krijgen. Nee. Nou, zo ziet het er bij die spinnen ook uit. Ja. En dat web ziet er ook heel flodderig en wollig uit. Laten we eens even, want we zeiden de grote nationale huis- en tuinspinnentelling... hebben we er maar van gemaakt. Dat gaan we deze week doen. Iedereen, alle informatie tot op onze website. We vragen aan iedereen, ga tellen in huis, tuin en keuken... En uh, laat ons weten wat je tegenkomt, want we zijn er gewoon benieuwd naar. Er wordt uh, naar van alles onderzoek gedaan, naar, maar naar spinnen... en het voorkomen van spinnen eigenlijk best weinig. En nu hebben we een zoekkaart gemaakt, samen met uh, de mensen uit Leiden... en Naturalis heeft ons prachtige tekeningen gegeven. Jinsen, en die zoekkaart, jij hebt hem ook voor je. Laten we ze eens even afwerken, de spinnen die hier... Dit zijn de tien meest voorkomende. Uh, ja, er zijn heel veel soorten spinnen. Je kan er uh, uh, uh, uh, in ja. de tuin heel veel vinden en in huis eigenlijk ook heel veel... En dan moet je toch op een gegeven moment een selectie maken. Ja. En dit zijn soorten die veel voorkomen en die ook nog wel goed te herkennen zijn. Dat is misschien ook wel handig, ja. ja uh, nou, is. laten we eens even afwinnen. De, de gewone tandkaak zie ik hier staan. Ja, dat is een uh, spin die je in de tuin moet vinden. En die zit uh, vaak opgerold in een blaadje. Daar heeft hij uh, uh, ja, zijn schuilplekje. Hij zet daar ook zijn eieren af. Uh, maar dan moet je voor naar buiten. Dus dat, uh, Ik weet niet of heel veel mensen dat vandaag gaan doen met al die regen. Maakt hij ook webben? of Want je zegt opgerold in een blaadje. Ja, dat blaadje wordt opgerold met een web met, uh, met zijn spindraden. Ja. En dan hebben we de... Even kijken. Ja, dus die sectorspin, die hebben we inderdaad hier ook al wel uh, gevonden. Die Dat sectorweb maakt. En de strekspin. Ja, dat is uh, uh, ook een spin die, die een wielweb maakt. Uh, een heel... Uh, een wielweb met hele grote gaten erin, en hij heet strekspin omdat als je hem verstoort, dan schiet hij eigenlijk uh, de plant in, bijvoorbeeld een, een, een takje of een, een graspriet, en dan gaat hij helemaal uitgestrekt, gaat hij daar tegen zitten, dat je, nou ja, dat hij eigenlijk verdwijnt uh, onder dat takje, uh, ja, dus een dan zie je hem bijna een, niet. zoals een mens doet als hij gaat duiken, zo met Zoiets. zijn armen ja. omhoog. dus hij zo strekt zich de... helemaal uit en is dan zo dun dat je hem uh, amper meer ziet. Dus ja. dat is een, een manier van camoufleren. Ja, klopt. ja. Uh, Peter, de, de, dit is natuurlijk een hele bekende de kruisspin. Ja. Prachtige tekening ook, een beetje oranjekleurig. Uh, lijf en dat kruis op zijn ja. rug. Ja, dat is een beetje een probleem bij spinnen dat de kleur niet altijd hetzelfde is. Dus hier staat die oranje op, maar hij kan ook bijna zwart tot bijna crème wit zijn. Maar het gaat dan meer om dat patroon van dat kruisje, dat kun je altijd dan nog wel goed zien. Nee. Ja. En die staat erop omdat die uh, vorig jaar uh, opeens helemaal niet zo algemeen meer was... Dat was gek. Dus ik ben benieuwd of ze dit jaar wel weer in alle tuinen zitten. Dus waarschijnlijk hebben ze een keer een slecht voorjaar gehad... met warme periode weer vriezen, warme periode weer vriezen. Een heleboel Ja. En dan de, de spinnenmensen, en jullie zijn spinnen. die, die ja. merken dan opeens op, hé, hij komt minder vaak voor. Ja, ik heb ze opeens niet meer in mijn tuin. Dus ja. dat is heel gek toch. Ja. Ja. Nou hebben we natuurlijk de, de, de tuinvogeltelling en de vlindertelingen en zo. En dat is iets waar mensen uh, uh, van nature al heel enthousiast over zijn... Niet niet. Maar bij spinnen is dat leuk. misschien minder. Uh, nou, wij ja. zijn er heel enthousiast over. Ja. Ja. Ik dacht ook, hoe moet ik deze vraag inkleden? Maar je snapt hem al. Ja, want wat, ja, er zijn ook heel veel mensen die er, die natuurlijk bang voor spinnen zijn. Is daar enige reden toe? Uh, niet echt, nee. Maar je moet jezelf natuurlijk geen geweld aan doen als je er niet tegen kan. Dan moet je ze niet gaan zoeken. Maar ga nou inderdaad gewoon eens kijken wat er allemaal zo in je huis en eromheen zit. dan ja. zul je dus verbaasd staan van wat er nog aan spinnen voorkomt. Ja. Maar uh, is dat een probleem? Want we hebben nu deze, de, deze, ta, deze spinnentelling ja. georganiseerd. Uh, vogels en alles wordt verschrikkelijk veel geteld door heel veel amateurs en ja. vrijwilligers. Dat is bij spinnen niet zo? Nee. Er zijn heel weinig mensen, een stuk of tien in Nederland, die zich daar vrij regelmatig mee bezighouden. Tien? Ja, in die orde van grootte. <lacht> Maar dat zijn ook de biologen en de mensen die opspinnen. Af tien bij elkaar. Uh, zoiets, ja. Nou ja, wat absoluut. Dus dat moet nodig wat meer worden. Ja, ja inderdaad. <laughs> ja, dat, ik vind het vreemd, want in ons dus... programma komen wij ook heel veel amateurs bij, tegen. We, hè, vogelaars, slakkenmensen, uh, sepia-mensen, noem maar op. Maar spinnen dus niet. Nee, die zijn er weinig. Uh, zullen we nog even het rijtje verder gaan? De gewone huisspin. Een, een spin met vrij lange poten. Acht natuurlijk. En. Uh... <laughs> Ja. Jensen, dit is ook, die moet veel voorkomen in huis? Of... Ja, zit waarschijnlijk oh, nou, hij in elk huis. Een huisspin, maar... uh, het, het is denk ik de spin waar mensen vaak van schrikken. Omdat hij groot is. Hij is donker. En omdat hij zo groot is zie je ook al zijn haren. Dus een, ja, dus een, een, haarig, een haarig beest. Ja. Hij is ook redelijk snel. Heel veel spinnen zijn eigenlijk best wel langzaam. Maar deze nou ja, die kan een aardig sprintje maken. En, uh, ja, je, ze lopen, de mannetjes lopen soms s'nachts rond uh, aan het eind van de zomer. Ook wel in de herfst. En dan kan je ze opeens, als je ochtends het licht aan doet, op, uh, op plekjes vinden. Bijvoorbeeld in de badkuip zullen wel heel veel mensen ja, hebben gezien. Ja. Ik heb ze zelfs een keer in mijn schoenen gehad. Dat is die. Uh, dus hij gaat lopend op zoek naar zijn prooien? Ja, het is een trechterspin. De trechterspin hebben we vanochtend ook al uh, uh, een paar keer gezien, die trechterwebben. Daar blijven ze gewoon heel lang in zitten. Uh, en de vrouwtjes helemaal, die blijven gewoon daar wachten. En, die, en die, krijgen, die leggen daar ook de eieren. En die mannetjes, die moeten op een gegeven moment op zoek naar de vrouwtjes. En dan, ja, dan kan je ze tegenkomen. Maar ze ja. zitten in elk huis. En uh, ze zijn groot. En je ziet ze bijna niet. Dus ze kunnen zich ontzettend goed verstoppen. En waarom kunnen ze wel met het bad in en er niet meer uit? Nou ja, dat ze, de, de buitenkant dat zijn de, de tegels met voegen. Dus daar klimmen ze lekker omhoog en dan, dan, dan, dan kukkelen ze in dat bad. Ja. En dat bad is natuurlijk helemaal glad, en da, dus daar kom je niet meer uit. Dus maar dat dan... komt ook omdat ze een soort van sokjes hebben, toch? Of hoe zit dat? Uh, nou, ze hebben heel veel haren onderaan hun poten... en ze ja. hebben ook hele kleine klauwtjes... Maar dat bad is toch uh, te, glad te, glad. Dan dan te glad. De, uh, de grote trillspin wilde ik nog even naartoe. J Jullie hadden er net ook, terwijl je hierheen liep, uh, daar ja. heb ik eentje gezien. Nou, dat, is een dat is een bijzonder beest. Ja, Dat is een perfecte spin om vandaag te tellen. Want daar hoef je niet voor naar buiten. <laughs> uh, het zal ook eigenlijk wel in elk huis zal die voorkomen. Iedereen kent hem denk ik wel van de, van de hoeken boven in de kamer. Nou. Waarom uh, heeft hij zulke lange, lange poten? Uh, ja, ja. Uh. ja, ik vraag het je. Ik heb het gelezen. <laughs> maar <week> weet het. <laughs> nou, ik las dat hij lange poten heeft om de, in, dat, in dat web daar iets uit te kunnen halen... en uh, afstand te creëren tussen de prooi, die misschien nog wil bijten of steken of iets doen, en zijn lijf. Peter. Ja, dat kan een, een, een, een verklaring. verklaring zijn. Oh. Dus als je zelf maar een klein lijfje hebt, een heel lange poot, dan duurt het langer voordat jouw vijand bij dat lijfje is. Ja. Een poot meer of minder goed afstandig voor spinnen. Dus dat, is, dat is een tactiek. Ja. Ja. Uh, nou goed, zo staan er dus tien op deze, op deze lijst. Het is inderdaad wat Jint zegt. Het is maar een selectie. Weet je. We doen dit nu een beetje voor het eerst. We gaan iedereen vragen om mee te doen met die grote huis- en tuinspinnentelling. Iedereen kan ook op onze website deze Spinnenzoekkaart vinden. En dan uh, ja, uh, moet iedereen dat maar gaan doen, en ook een beetje van de spin gaan uh, de Peter Komen van het Fries Natuurmuseum en Jens Noordijk van IJs. Dank jullie wel voor de spinneninfo. Graag gedaan. Terug allemaal, hè. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT deze week. De diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en Nederland... zullen nu worden onderhouden door de wederzijdse zaakgelasten. Van Peter de Grote tot Poetin. 400 jaar Nederland-Rusland. Hoe kunst en boksen elkaar vonden... en hoe een verzetsheld in ongenade viel met Ad van Liendt. OVT. Iets dat in het leven van ons ontzaggelijk belangrijk is geweest. Radio 1, straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.